Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man en een vrouw uit Brabant zijn opgepakt nadat ze hadden opgeroepen om een teststraat in de brand te steken. De twee zouden via social media hebben opgeroepen om de coronateststraat in Eindhoven in de Hens te steken. Het plaatsen en delen van opruimende berichten is strafbaar, zegt de politie. De laatste tijd worden testraten van de GGD vaker bedreigd of vernield. Ieder deze week ontplofte er een explosief bij een teststraat in Bovenkarspol in Noord-Holland. Eind januari werd bij eentje in Urk brand gesticht en in Hilversum werd bij een teststraat vuurwerk gevonden. In België worden de coronaregels versoepeld. Vanaf maandag mogen mensen buiten weer met tien mensen samenkomen en daarna komen er stapsgewijs steeds meer versoepelingen bij. Volgens de Belgische premier was er ook bij onze zuidenburen behoefte aan perspectief. Daarom heeft het overlegcomité gekeken naar welke maatregelen we kunnen nemen die zo veilig mogelijk zijn. En daar gaat het voornamelijk over maatregelen die ons toelaten om buiten meer zaken te doen. Als alles goed gaat, kunnen Belgische cafés en restaurants vanaf 1 mei de tap weer opengooien. De Nederlandse politiebond vindt het doodirritant dat er bijna iedere dag foto's van Haagse politieauto's met kenteken op Snapchat worden gedeeld. Het gaat om burgerauto's die worden gebruikt bij verkeerscontroles, maar ook om verdachten zoals drugsdealers ongemerkt in de gaten te houden. Volgens de bond kan het verspreiden van de foto's politieonderzoek in de weg zitten. Het delen van de foto's is niet strafbaar omdat ze op straat worden gemaakt. En drukke broers en zusjes of haperende wifi, jongeren in Oosterhout in Brabant... die het lastig vinden om thuis aan hun schoolwerk te zitten... kunnen vanaf nu rustig studeren in zeecontainers. Verslaggever Martijn van de Zanden nam een kijkje. Dan even een container in. Drie jongeren zitten hier. Hoe voelt het? Ja, het is heel leuk om hier te zitten. Ja, je hebt meer, uh, ja, toch iets meer sociale contacten in thuis zit. Ja, ik vind uh, dat uh, thuis zit je wel telkens op dezelfde plek en dit is toch... Anders, maar je zit altijd wel in een andere container. Het is altijd wel anders. Dus het is een beetje zeld als school voelt het. In de lood staan acht zeecontainers. Er is plek voor 60 scholieren. Het weer, vooral in het zuiden, flink wat zon. In de rest van het land is het bewolkt. Er kan in het noorden een buitje vallen, maar verder blijft het droog. Het wordt zo'n 6 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Dat was Madonna in de Borderline. Even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Zo, even een knopje anders gezet en het klinkt meteen beter. Goedemiddag, Albizon. Eh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars en kijkers. Niet te vergeten, ja, wederom drie uur lang live. Vorige week nog een stralend zonnetje. Ja, en vandaag en, is het eh, helemaal niks. Vandaag is het weer grijs en grauw en het lijkt wel herfst. Maar goed, eh, ja, een, een, een, een, een goed gevroren vannacht, hè. Dus dat was vanmorgen weer krabben voor een.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 Don't got a doubt in the back of my mind That you got it, got it, got it En als Colleen dit weer een nieuwe plaat uh, uitbrengt... dan wordt er uh, bijna altijd een hit, hè? Zo ook waarschijnlijk uh, deze nieuwe single met uh, Ian Dior. Je de higher, higher, higher. Het is uh, kwart over twee geweest, nogmaals een hele goede middag. Wij hebben het uh, nieuws in het kort, Of is het een uh, wat langer blokje uh, geworden? <laughs> ik, heb, ik, ik heb het wat ingekort. <laughs> ja, okay. Er was genoeg uh, te melden, maar goed, dat komt wat later in het programma wel. Allereerst even uh, geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort...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 Me. We were all wounded at Wounded Knee, you and me, in the name of Manifest Destiny.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 Normaal gesproken komen deze platen altijd het derde uur langs, Albert maar yeah. nou, nou beginnen we al in het eerste uur, dus kun je nagaan wat er in het derde uur gaat gebeuren, zullen we maar zeggen. Johnny Kita was een and a real mother for you. Even naar half drie, we gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Ziet het goed uit, Albert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 My pool one Just shake Smooth like a newborn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 Op een gegeven moment vroeg Brendan Zonnevelder... hoe staat u tegenover uh, de social media zoals Facebook en dit en dat? Nou, ik hoop dat dat ook in het interview nog staat. Nou, volgens mij niet. Ik nou. heb echt uh, heel veel weg moeten halen. Kijk, want uh, op een gegeven moment... Uh, ja, iedereen die, die schrijft daar maar wat dus, dus zonder na te denken. Maar voordat je dan op ergens op reageert... Gebruik, uh, gebruik je hersens alsjeblieft, daar kwam het een beetje op neer. Maar goed, wat, uh, wat gaat er allemaal gebeuren? We krijgen een vaccinatielocatie in Zandvoort...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 Ja, het nou uh, fenomeen van die deregulering is uh, vastgelegd in het, uh, in het coalitieakkoord, wat de, de, de partijen die nu de coalitie vormen uh, met elkaar gesloten hebben. En daarvoor stond het ook in het Raadbrede akkoord. <kijkt> uh, de VVD heeft daar een, uh, in de algemene beschouwingen van, niet de afgelopen keer, maar de keer daarvoor, uh, ook nog vol aandacht voor gevraagd. Uh, en ook de opdracht bij het college neergelegd van uh, kijk nou eens eventjes gewoon naar de, naar de simpele vraag of er nog.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 Nee, er is ook groot respect voor iedereen die, die, dat, die dat werk doet. En die ook echt op die basis gewoon ons ondersteunt. En uh, tot zover het gesprek van vanmorgen met de burgemeester David Molenburg. Met uiteraard de primeur over de vaccinatielocatie hier in Zandvoort. Vanaf 29 maart naast onze studio aan de Tolweg 10A...